De Kansspelautoriteit is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude bij de staatsloterij. Dat schrijft de Volkskrant. Er zijn aanwijzingen dat verschillende trekkingen niet volgens de regels zijn verlopen. Volgens de krant had de Kansspelautoriteit een inval gepland bij de staatsloterij, maar kreeg de top van het bedrijf lucht van de inval. Daardoor lijkt het onderzoek bij voorbaat beschadigd. De staatsloterij ontkent de beschuldigingen en zegt dat de beveiliging aan alle eisen voldoet en dat er geen enkele trekking is gemanipuleerd. De regering in Kiev en de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne zijn het eens geworden over het instellen van een bufferzone. Dat gebeurde vannacht in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Ook zijn er afspraken gemaakt over het terugtrekken van zwaar materieel. Beide partijen verplaatsen hun artillerie 15 kilometer van de frontlinie. Zo wordt een bufferzone van 30 kilometer gecreëerd. Op een bijeenkomst van de leiders van de twintig belangrijkste industrielanden in november wordt Rusland niet buitengesloten. Dat heeft de Australische minister van Financiën Joe Hockey gezegd. De G20 is een economisch forum, niet een politiek forum, zei Hockey. De Australische premier Tony Abbott had eerder gezegd te overwegen om de Russische president Poetin buiten de deur te houden. In de nasleep van de vliegtuigram met de MH17. Een deel van het Amerikaanse Witte Huis is korte tijd ontruimd geweest vanwege een indringer. De man was waarschijnlijk over het hek geklommen. Hij wist het Witte Huis binnen te komen, maar werd vlak na de ingang opgepakt. President Obama was niet thuis. Hij was kort voor het incident naar zijn buitenverblijf Camp David vertrokken. Het weer, de dag begint grijs met hier en daar mist. Daarna breekt de zon af en toe door en er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Dit was het. Enig. ZFM! Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd, maar dat wil niet zeggen dat er niet gecontroleerd wordt. Tot zover de verkeersinformatie. Voor... Zin in Zandvoort! Zandvoort yeah. is Zin in ZFM! ZFM! Met nu ZFM in de ochtend! Een hoofdbedruzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Zomerhit.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 Tell me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 Deze keelte maakt me gek En dit gevoel is angstaanjagend Maar je woorden malen verder En mijn ogen kijkt vragen Waarom zei je mij niet eerder Dat je zo van me vervreemd was Waarom sprak je over liefde Als je nooit van mij Gehouden heb ik verlies het van de wanhoop. En ik voel me daar branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoog. Net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. Dippin' in a pot of blue folk, so Gettin' so good, it's drippin' on wood Get a ride in that engine that could go Batman robbin' it, bang bang cockin' it Queen Nicki dominant, prominent It's me, dressy and Ari If they test me, they sorry Riders up like a Harley Then pull off in this Ferrari If he hangin', we bangin' Phone rangin', he slangin' It ain't karaoke night But get the mic, cause I'm singin' B uh, to the A to the N to the G uh, B to the A to the N to the G Hey ability you draw straws